Weet u het nieuwste al? Mami heeft een rijbewijs. Ja, het is toch wat te zeggen. Mami heeft een nieuwe manie. Zij zit nu aan het stuur vol Brani van haar kleine kar. Vader zit er voor in zorgen. Speculeert vandaag of morgen loopt het in de war. Mami moet haar stand ophouden tegenover andere vrouwen. Zij chauffeert charmant. Paps neemt nog een overstapje op de tram en eet een hapje in een restaurant. Maar chauffeert, het is net een plaatje. Vreemde mannen blijven staan als ze moeder in haar kleine blauwe er zien gaan. Papi topt om zijn belasting. En de crisis maakt hem grijs, maar een auto moest er komen. Mami heeft haar rijbewijs. Mami heeft haar rijbewijs. Paps wil zondags rusten even, Van het slopend zakenleven, Ener wereldstad. Maar wil kilometer vreten, Heeft de kinderen aangekleed, En zegt stap in maar schat. Paps kruipt achter hun timide, Sukkel hij is nog solide, En kijkt altijd sip. Maar het protest wordt hem geschonken, Moeder laat de knalpot ronken voor de weekendtrip. Maar chauffeert en saboteert haast alle regels van het verkeer. Pa berekent hoeveel boete of het nu zal kosten weer. Maar de kinderen genieten, vinden pas een oude lijst. Mami die is veel sportiever, mami heeft haar rijbewijs. Mami heeft haar rijbewijs. Maar zit onder het chaufferen, soms met pad te debatteren. Auto's zijn niet duur. En je kan het kinderleven zoveel zin voor schoonheid geven en voor de natuur. Pratend werkt ze met pedalen om de 110 te halen en de klakson loeit. Bloemetjes door het gas bevangen Laten plots hun kopjes hangen En zijn uitgebloeid Maar chauffeert hem in een dorpje Gilt een zwaar verminkte kip In een greppel kreunt een varken Met een opgezwollen lip En een poes die juist op stap ging In dit landelijk paradijs Rijdt ze zo tot Persie's kleedje Mami heeft haar rijbewijs Mami heeft haar rijbewijs.